5 uur. Christian Bodenbacker met het NOS journaal. Israël heeft bij luchtaanvallen op de Gazastrook zeven Hamas-leden gedood. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende raketbeschietingen vanuit Gaza op Israël.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 De burgemeesters van een aantal grote steden gaan met elkaar praten over terugkerende jihadstrijders. Dat gebeurt dinsdagavond, meldt het AD. Het gaat onder meer om de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Delft, Leiden, Arnhem en ook die van Antwerpen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding is er ook bij. AIVD-topman Bertole zegt in het AD dat er in totaal 3000 Europese djihadisten naar Syrië zijn vertrokken. Van hen is ongeveer een kwart weer teruggekeerd naar Europa. Dat zijn dus 750 mensen en onder hen zijn volgens de AIVD 30 Nederlanders. Bij een vliegshow in Duitsland is een historisch vliegtuigje neergestort. Het is een houten toestel uit 1925. De twee inzittenden raakten zwaar gewond. De vliegshow was in Grozenhain niet ver van Dresden. Het museumtoestel had al een paar vluchten gemaakt toen het tijdens de landing neerstortte. Het is nog onduidelijk of er technisch iets mis was of dat de piloot een fout heeft gemaakt. De Argentijnse voetballer Angel Di Maria kan woensdag op het WK niet meespelen in de halve finale tegen Nederland. Hij heeft te veel last van een dijbeenblessure die hij opliep in de kwartfinale tegen België. Di Maria maakte een wedstrijd eerder tegen Zwitserland, de enige Argentijnse treffer. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 15 graden, lokaal is daar kans op mist. Overdag geregeld zon, het wordt dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 me van zandvoort op 106.9 FFM in we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 I do them no more, things I say, I say them no more, changes come, once in life, stop, forgiving me, stop, bothering me, stop, forgiving me, stop, for sending me, stop, fighting me, stop, killing me, stop, telling me, stop, seeing me, it's my life.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 It's, it's almost